Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet overal wordt straks even hard gecontroleerd op vuurwerk. Het spul is dit jaar verboden tijdens Oud en Nieuw. Maar de politie is op die avond altijd erg druk. Dus weten ze nog niet zeker of ze overal even streng kunnen zijn. Als ze je betrappen krijg je 100 euro boete en een strafblad. Maar niet al het vuurwerk is verboden. Mijn collega Ron Vreese vroeg zich af of premier Rutte wist wat er wel toegestaan is. Maak het lijstje af. Wat mag wel? Sterretjes... Sierfonteintjes, en dan zegt u? Van die trekkoortjes, toch? ik. Trektouwtjes, en wat nog meer? Geen idee. Knalerwten. Knalerwten, wat zijn dat? Ja, dat, uh, nou, daar heb je van. Oh, die is grondgord. Ja, ja. Oh, dat maakt ze grondgooid. Ja. Ja, maar je hebt ook Amerikaanse knalerwten. Nee, ja. ja, ik wist het. En die ja. maken meer herrie. Dat is ook allemaal vuurwerk wat het hele jaar mag. Aruba krijgt het jaar 105 miljoen euro extra coronasteun vanuit Nederland. In ruil belooft de regering van het eiland... onder meer het bestuur, onderwijs en gezondheidszorg anders in te richten. Nederland gaat ook helpen met de schulden van Aruba. Meerdere bedrijven die werken aan een coronavaccin... zijn aangevallen door Russische en Noord-Koreaanse hackers. Dat zegt Microsoft. Volgens het bedrijf zijn de meeste digitale inbraakpogingen mislukt. Of er gevoelige informatie is gestolen, is niet bekendgemaakt. En word je ook regelmatig wakker van deze herrie onder je raam? En woon je ook nog in Rotterdam? Dan heb ik goed nieuws, dan is de bladblazer terreur voorbij. Want de gemeente heeft daar een nieuwe machine, de mutsmachine. Het ding zuigt bladeren op, versnijdt ze en blaast ze dan weer uit op dezelfde plek. Voordelen, minder herrie en het is goed voor de natuur. Dus in één werkgang al het blad wat er ligt versnipperen. Zodat het tussen het gras terecht komt. Waardoor de wormen en de, en de torretjes het de grond in kunnen trekken. Ja, daardoor uiteindelijk hebben die bomen, en dat is dan mijn vak weer, hebben het uiteindelijk dan ook weer beter. Maar op de stoep blijft de bladblazer toch nodig. Dat doen ze in Rotterdam wel met een elektrische. Dan nog het weer. Alleen in het Zuidoosten is er kans op een bui vanavond. Vannacht komt het af naar graad of 8. Het weekend grijs, zaterdag vooral droog, zondag meer kans op regen. En het wordt dan rond de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Als Bas gaat hardlopen langs het spoor... moet Nick afremmen. Komt Agnes te laat op kantoor... Moet Mathieu's afspraak verzet worden naar het einde van de dag? En wordt Anna veel te laat opgehaald van de crash? Ga niet hardlopen bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM CFM Come around and spend the night the You know you do it right Frickles, frickles. Liefde is zo ingewikkeld. Ik kan beter niet bellen nu maar. Er zit vast in mijn hoofd is je sikkel. Ik had je weg met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, biefst en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Of oh, love ik ook zo rode mij, zoals jij bij mij doet. Al die mensen ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Blijf voel me open en we zien wel wat de tijd doet. Wat wij tot is bijna mijn zijde. Als nou, je me niet ziet, ik heb hier lang wel eens aan mij. Maar als ik je niet zie, heb je constant over mij. En als ik je niet zie, ik heb hier lang wel eens aan mij. Hart hey, is gebroken in peace, maar ik heb papier en visie. Life on the road is niet iets, Ik buffel, ik ren, ik steep. Hipsy, dus ik bel je aan alleen. Ik ben ook alleen en niet alleen, yeah Deze wereld is fake, my life is real En ik boek mijzelf herpakken Alboem af en een brand nieuw deal Ben nog steeds meer dezelfde gaffers Mensen dat maken verhalen Ik ga vanuit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please Ga niet uit elke week als we vreven aan grappen Weet trouwens het probleem Forever duurt niet, dan is niet de zin Jij weet ook dat ik meer verdien Er is een tijd van coming Now I gotta leave, yeah Maar als ik je niet I'm a mais j'avoue que c'est mort toi tu fous la merde tu veux que j'avoue mes torts mais à qui tu vas la faire moi j'ai le mental ouais à qui tu vas la faire retour à, à, eh. à la réalité moi je retourne à la réalité ouais j'ai le mental à qui tu vas la faire à, à qui, qui tu vas la faire jolie nana recherche jolie joe comment on fait je suis pas très mytho manger le truc je sens les people. Les des pipo ouais Je tombe de la poemera Yeah